you Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Sluiskiltunnel in Terneus in Zeeland blijft nog tot minstens 10 uur dicht in de noordelijke richting. Dat is de N62 tussen Gent en Goes. Vanochtend was er een zwaar ongeluk in die tunnel. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Ze zaten in de cabine van een vrachtwagen die kantelde, vertelt deze verslaggever van Omroep Zeeland. De vrachtwagen heeft de zijkant van de tunnelbuis geraakt en is daarna op zijn kant terechtgekomen en overdwars over de tunnel buizen ja, op, de, op de grond, op het asfalt terechtgekomen. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Friedrich Merz, de leider van de Duitse Christen-Democraten die gisteren de verkiezingen daar wonnen, wil dat de Israëlische premier Netanyahu op bezoek komt. Tegen hem loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof vanwege oorlogsmisdaden in Gaza. Maar Merz zei dat hij daar iets op gaat verzinnen en noemde het absurd dat een Israëlische premier niet naar Duitsland kan komen. Leveranciers van hondenvoer hebben een waarschuwing gekregen... omdat ze dierenwinkels onder druk hebben gezet om zich aan vaste prijzen te houden. Winkels bepalen zelf de prijzen van hun spullen... en hoeven zich niet aan een adviesprijs te houden, zegt de toezichthouder. Als je hetzelfde merk bij verschillende dierenwinkels kan kopen... dan is het mooi dat er de ene dierenwinkel zegt... nou, bij mij krijg je het altijd het goedkoopste... en bij de andere dierenwinkels, ja, maar bij mij krijg je er ook nog wat extra service bij. En dat type van concurrentie tussen dierenwinkels is belangrijk om te bewaken. Vaste afspraken zijn verboden om te voorkomen dat je als klant veel te veel betaalt. En Robin van Persie is officieel gepresenteerd als hoofdtrainer van Feyenoord. Gisteren werd bekend dat hij Brian Prisco opvolgt, die deze maand is ontslagen. Van Persie komt over van SC Heerenveen en is blij met zijn nieuwe baan. Dat, dat voelt uh, geweldig. Ik voel me vereerd. Trotsgevoel geeft het me ook. Maar tegelijkertijd um, ja, uh, moet zeker ik, en dat doen we allemaal, wel overgaan tot orde van de dag. En dat is dat wij moeten presteren. Feyenoord staat nu derde in de eredivisie en doet nog volop mee in de Champions League. Het is nog niet bekend wie er straks in de dugout zit bij Heerenveen. De Friese club is nog op zoek naar een opvolger voor van Persie. Het weer op de meeste plekken is het even droog. Maar morgen heb je weer een paraplu nodig. Het wordt dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu snel korter. Op de N508 richting Alkmaar heb je tussen Oterleek en Alkmaar Noord nog wel 10 minuten vertraging. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je bij Haarlem bijna 10 minuten in de file...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 ...deze Alternative FM op maandag 24 februari. Hierin aandacht voor bijvoorbeeld de Night-editie van de Rob akda wordt ...die afgelopen donderdag 20 februari in Patronaathalem is gehouden. Het betreft dan wel de finale van de Night-editie. En daar beginnen we al dit uur mee. Maar er is natuurlijk nog meer. Zo heb je net kunnen luisteren naar de, de nieuwe single van Isogram. Of Isogram, hoe je het maar noemen wilt. De laatst verschenen single. En So I Wait... Nou hebben we in dit uur nog aandacht... bijvoorbeeld met een gesprek die we hebben gevoerd met Singa. Zij was al eens eerder te gast geweest bij Alternative Vm, namelijk bij een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... 1 juli van dit jaar. En dat heeft alles te maken met een op handen zijnde album... die zij gaat presenteren. Een debuutalbum wel te verstaan. Maar er is nog meer muziek hier in deze uh, Alternative FM... in dit eerste uur. En daar gaan we mee verder. En dat is de nieuwe van Lifeloan. It's a char- The dream tot zover ook de nieuwe single van Cully. Daarvoor hoorde je trouwens Live Loan met Magic of Life. Toegekomen aan het gesprek met Singa. Zij was zoals uh, hier eerder in dit uur aangekondigd... al eerder te gast geweest tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... van juli van 2024. Maar alles heeft te maken met een op handen zijnde debuutalbum. En album dat album heet Antidote. Natuurlijk aanleiding om eens even met... Eva van Leeuwen, die schuilgaat achter Singa, is even te praten over dat album. Eerst hoor je een track van dat album. En dat is een van de singles. En dat is Feelings. In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 Here I am reaching out, working out things that I'm working out Call me off guard, I'm feeling pain, no promises of promise, explain to me Tot zover het uh, gesprek met Singa, waarin wij al stiekem het nummer My Mind van Antidote al laten horen. 27 februari, dat is dus donderdag, in Bitterzoet dan presenteert Singa haar album. In een album release show natuurlijk. Nu is het tijd voor het eerste gedeelte van de Rob Akda Award The Night Editie, de finale wel te verstaan. En we beginnen met Nebula. Dat is mijn oogje, Ebola hey Ori Live vanuit Club 3, Patronaat. De vierde voorronde van de Robak Dawward. Eigenlijk straks stage drie doen, maar uh, de dame die naast mij uh, zit op het podium, die heeft bij de derde voorronde nog meegedaan bij Mout. En dat is Imke van Nebula. Hoi. <laughs> ja, want uh, dit is heel anders. Uh, ja, dit is echt mijn genre, zeg maar. Ik vind het superleuk om te zingen, uh, dus ik doe graag mee op achtergrondkoortjes, maar dit is echt mijn project. Dus. Ja. Uh, wat is uh, wat we kunnen verwachten? Um, ja, tromerig, dat zei je zelf eigenlijk ook al, atmosfeer, uh, geluiden dansbare beats, maar ook gewoon tijd dat je even gewoon je adem en adem kan doen, zeg maar. Ja. En gewoon rust Ik kan vinden, dus een beetje van allebei. Ja. Uh, Rik, ja. de enige niet-hip-hop act. Ja, dat klopt, uh, maar dat... Uh, ja. Ja, want want uh, hoe zit dat? Ja, wij zijn lang geleden. Zijn wij, uh, ik produceerde al eerder dan, uh, dan, dan Imke. Uh, maar Imke heeft een soort van is begonnen met in het programma werken waarin wij nu nog steeds werken. Mm -hmm. Uh, Ableton heet dat. Uh, ja. En dat is eigenlijk de enige optie als je live elektronisch wil performen. Of je moet uh, bakken met geld hebben. Maar dat <laughs> hebben wij niet. Um, en toen uh, ben ik daar op een gegeven moment naar gaan kijken hoe je dat live kan loopen. En toen heeft Imke dat stokje eigenlijk van mij overgepakt. En is daar uh, beter in geworden dan ik. Ja. En nu ben ik een soort van bandlid, technische dienst. En uh, ja, ik ben, we zijn ook met lampen aanbouwen Die hebben we ook mee vandaag. Uh, en... Uh, ja daar, daar zijn we nu mee bezig om het soort van een hele show mee te kunnen nemen in één klein rot autootje. Hmm. Dat is uh, een beetje het doel. Ja. Uh, uh, wat, uh, wat is jouw doel met de muziek? Um, heel veel spelen. Ik vind het gewoon leuk om... Ja, optreden vind ik gewoon super. En gewoon mensen ontmoeten die met, dat soort van met elkaar gewoon van hun muziek kunnen genieten. Dat ja. is eigenlijk waarvoor ik het doe. En gewoon leven van muziek eigenlijk. Want ik hoef niet per se in Zero Dome te staan of zo. Dat ja. uh, is niet per se mijn ultieme doel. Het is gewoon vooral leven van muziek. En uh, dat, dat doe ik graag door middel van optreden. Ja. Ja. Uh, afsluitende vraag, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, Nebula Muze op Instagram. Uh, en dat was het tot nu toe nog. Maar ik ben druk bezig, ik ben in mijn laatste fase van mijn EP. En uh, die wordt gepland om in de zomer uitgebracht te worden via een Waterfall release. Dus de eerste paar singles kun je waarschijnlijk al in juni en juli vinden. En uh, de rest eind augustus. Dus, maar dat uh, komt er dus nog aan. En tot zover het optreden van Nebula tijdens de finale van de Night Edition van de Rob Agda Award. Daarachter hoorde je trouwens ook een interview wat ik had met Nebula. En achter Nebula schuilen Imke en Erik. Het uh, uur wordt min of meer uitgeluid met een single van een voormalig deelnemer aan de Rob Akda Award. Namelijk Oliver Aaron met Mystery. It was a crime, way to survive. Bloody hands, I'm under arrest I must confess that I I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 the complicit and young afraid to risk a fall now i know why i know why i was running blind losing my mind. Tot zover, voormalig deelnemer aan de Rob Agda wordt Oliver Aaron met Mystery. Ik zou ermee moeten beginnen deze uitzending op deze maandag 24. Februari, Maar ik heb het nagelaten. Maar wat nog niet is geweest, kan nog komen. En daarom sluit ik ermee af. En dat is Alaska. Er zit een heel verhaal aan vast. Maar het is weer zover. Ze zijn weer bezig met nieuw materiaal. Het geluid wat ze voor dat nieuwe materiaal hebben... dat hebben ze inmiddels een beetje gevonden. In 2012 kwam Actors en Lagers uit. Maar voor dat album uit stuurden ze de single Politics. En die presenteerden ze ooit... Bij Alternative FM. Het was min of meer eigenlijk de aanleiding om wat meer landelijke bekendheid te krijgen. En daarom sluiten we dit uur min of meer met Alaska af met Politics.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 Where once all is another man's pleasure. And those are laws of gravity, like comedies oh, laughed at, the kings falling. Never put your faith in secrecy.